Motown Top 60. Nou, dan zijn we officieel begonnen met uh, de hitlijst van het jaar, de Motown Top 60. Hij is uh, officieel begonnen met top uh, nummer 60 Stevie Wonder, Master Blaster, Jammin. Het was een, een ode aan uh, Bob Marley, die uh, ja, opvallend genoeg pas een half jaar na deze single overleed. Het was uh, de ode gedaan door Stevie Wonder, kwam van het album Harder Than July. Ook de hit Happy Birthday die stond daarop. Nou, die heeft het dan weer niet gehaald. Maar ik kan je wel meteen verklappen dat Stevie Wonder de man is van deze hitlijst. Hij staat er het meest in van iedereen. Ja, met 15 noteren. Ik herhaal, met 15 noteren staat Stevie Wonder in de Motown top 60. En uh, dat we, wordt gevolgd, uh, dat raadje, door de Supremes. Die staan er zeven keer in. En uh, Marvin Gaye die staat er zes keer in. En we gaan ze allemaal meerdere keren nog uh, horen. Zowel uh, ja, vanavond als, uh, ja, uh, als volgende week. Want ja, het is de Modem op 60. Met uh, deze week de nummers 60 tot met 31. En uh, ja, volgende week dan krijg je echt de grande finale. Nou ja, voor alle jonge luisteraars, Motown, de legendarische Amerikaanse platenmaatschappij, 1959 opgericht, exact 60 jaar geleden dus, door Barry Gordy Jr. In Detroit was dat, de naam dat is een, dan weer een samentrekking van Motor City, dat is de mijnaam voor Detroit, en het woord Town. En onder de vele labels van Motown waren nou, bijvoorbeeld ook Motown Records, Temla Records de bekendste. En in Europa werden de platen dan veelal onder de naam Temla Motown uitgebracht. Nou, Zeker in de jaren 60 en 70 was Motown meer dan een label. Ja, um, Gordy die, die heeft het zelf gelabeld als The Sound of Young America. Vormde de eerste basis voor de doorbraak van Afro-Amerikaanse populaire muziek naar een blank publiek. De muziek heeft uh, nou, een kenmerkend geluid doordat een vaste groep componisten en producers voor de vormgeving zorgen. En voor vrijwel alle opnames dezelfde huisband, The Funk Brothers, gebruikt werd. Met de achtergrond van, uh, van de Andentons en hun uh, mannelijke tegenhanders, de Originals. Nou, we zijn uh, officieel begonnen. De oudste plaat uh, komt ook uit, uit, daadwerkelijk uit 1959. En de jongste plaat uit heel de lijst komt uit 1981. In de jaren 80 zijn er nog wel veel uh, grote Motown-hits gemaakt. Ook begin jaren 90 nog wel. Maar de hoogtijd daar, en, ja dat was toch echt uh, jaren 60, 70 werk. Dus daar staat ook het, uh, het meeste van in de lijst. Komen we maar een paar jaren 80 noteringen tegen. Dit was uh, nou, meteen de oudste van dit uur uit 1980. Stevie Wonder dus. En uh, Master Blaster. Er zijn ode aan Bob Marley. Dit was uh, Jammin. We gaan uh, snel door. Want we hebben geen tijd te verliezen. Want... Bomvolletje, ...bomvol uh, muziekprogramma weer vanavond. Break de week tot uh, 11 uur vanavond, zoals uh, gebruikelijk. Maar wel in een uh, speciaal jasje, de Motown Top 60. De nummer 60 tot en met 31 krijg je tot en met uh, 11 uur hier op de lokale omroep koren. Don't Leave Me This Way, origineel van Harold Melvin en de Blue Notes. Dat werd helemaal niks. Later in de jaren 80 werd het toren de Common Arts ook nog een nummer 1 hit. Maar in de jaren 70 werd deze cover ook nog eens top 10 in Nederland. En die is op aan uitgebracht. Telma me Houston, don't leave me this way. Enige notering in deze aan Top 60. Telma Houston. Nummer 59. Met deze koffer van Don't Leave Me This Way. Ja dan, Stevie Wonder. Je hoorde hem net al. Maar uh, ja, je gaat hem het uh, eerste half uur en de laatste half uur... Ga je hem erg veel uh, voorbij komen. Dat is niet zo gek ook, want hij is uh, hofleverancier. Hij staat 15 keer in de lijst. Volgende week dan uh, krijg je hem volgens mij een stuk of zes keer. Vanavond krijg je hem maar liefst negen keer. Dus als je niet van Stevie Wonder houdt... ...en die kans, die lijkt me vrij, uh, vrij klein... Uh, ...dan zit je, zit je hier niet goed. Maar, uh, dat is maar dat zijn er maar een heel paar mensen. Ik kan, ik kan het me haast niet voorstellen. Uh, een van zijn uh, succes, succesvol... Het grootste album, dat is natuurlijk... Uh, uh, even kijken, ja, daar komen we vanavond nog niet eens iets van tegen. Maar uh, Songs in the Key of Life. Maar ook In The Visions was een heel uh, succesvol album. Don't, uh, don't You Worry About A Thing, die kom je later nog tegen. En op nummer uh, 31 verklapp ik alvast Higher Ground. Maar deze, die staat er ook in. En ik draai gewoon even de albumversie, want ja, daar hebben we tijd voor. Deze hoor je eigenlijk nooit, daarom staat hij ook niet zo heel hoog. Maar het is wel een van mijn favorieten, hoor. Living for the City, Stevie Wonder in hard time, Mississippi, surrounded by for walls that ain't so pretty, his parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough, just enough for the city. His mother goes, scrub the floors for many and you best believe she hardly gets a pity live in jail. Het album zelf van een, een Grammy Award voor Album of the Year. En ook nog uh, het Best Engineered Non-Classical Recording in 1974. Inner Visions, en uh, dit won ook nog een Grammy zelf, dit nummer. Best RB-song uh, destijds. Het was uh, onderdeel van een luiken dit album, Inner Visions. Ach, man, wat daar allemaal op stond. High Ground, komen we later nog tegen. Don't you worry about a thing, komen we ook nog later tegen. Is Missed for No A stond er ook nog op, die heeft het dan weer niet gehaald. Maar deze die staat er wel in nog. Albumversie versie van Stevie Wonder en Living for the city. Er zijn veel, veel mensen bij. Je mee. Je kan ook uh, laten weten via facebook.com slash of via 013 1344 wat je van de lijst vindt. Doe dat. En uh, je, mocht je je nou afvragen van Maarten, waar is heel die Motown uh, top 60 uh, op gebaseerd? Nou, Ik heb het volgens mij redelijk algemeen gehouden. Het is volgens mij een redelijk algemeen lijstje. Maar ik heb hem wel uh, zelf samengesteld. Alhoewel, er is er eentje. Die heb ik een beetje naar boven gesmokkeld. Maar die komen pas ergens in, uh, in de top 5 tegen. Um, natuurlijk, Michael Jackson staat er ook in. Hij heeft ook een tijd uh, bij bij Motown gezeten. De Jackson 5. Nog veel populairder in Amerika dan hier. Hadden daar vier nummer één hits. Um, dus op zich viel het succes hier in Nederland wel mee. Um, er staan bijvoorbeeld... Albi staat er bijvoorbeeld niet in. Um, um, nog zo eentje. Dat is... Um, even kijken, hoe heet die ook alweer? Um, Who's Loving You staat er bijvoorbeeld ook niet in. Um, maar Michael Jackson solo, die komen we als eerst tegen. Met zijn allergrootste hit. In, in ieder geval zijn allereerste grote hit natuurlijk, want hij heeft de later nog wel wat gescoord, deze beste man. Maar dit was de allereerste. Over zijn vriendje, een rat genaamd Ben. Ik vraag me opeens af of ik hem uh, überhaupt ooit wel eerder heb gedraaid, uh, deze van Michael Jackson. Bing staat natuurlijk in de lijst op nummer uh, kijk, wat is het nummer 57 staat deze, de enige solonotering van uh, Michael Jackson. Heeft er eigenlijk mee te maken dat hij op dat uh, moment ja, eigenlijk veel uh, succesvoller was in de Jackson 5, later in de Jacksons. Maar de Jacksons periode, dat was al niet meer uh, bij Motown, Jackson 5 wel. Maar deze solonotering die staat op uh, 57. En hé, hey, daar is hij weer. Stevie Wonder. Hij was nog maar 13 jaar en toen scoorde hij zijn allereerste nummer 1 hit Met dit liedje. Fingertips. De oudste plaat dit jaar, 1963. Uit dit uur. Nummer 56. Het gekke is, Stevie Wonder scoorde in Amerika maar 1 nummer één hit. In ieder geval in de succesvolste periode van Motown. Tussen 1961 en 1962. En dat was met dit liedje uit 1963. Staat op nummer 56 hier in de Motown Top 60. Uit 1963. Hij was 13 jaar. Hij werd toen zelfs nog uh, Little Stevie Wonder uh, genoemd. Fingertips uh, was dit. Daarvoor ook al een, een jonkie. Michael Jackson en, uh, en Ben. We gaan uh, snel door. De Supremes, uh, die zijn uh, na Stevie Wonder zijn zijn hoofdleveranciers. Ze staan er maar liefst zeven keer in. Vooral in Amerika zei ik net al, waren ze erg groot. Daar scoren ze 12, nummer 1 het is hier geen 1. Maar ze hebben het, ze hebben het netjes gedaan met zeven noteringen. Waarvan dit de eerste is, de laagste. Later ook nog gedaan door Kim Wilde in de 80s You keep me hanging on. Nummer 55. Ze hadden er niet allemaal in gekund. Ik had wel een top 160 uh, kunnen maken. Dan hadden ze er makkelijk allemaal in gekund. Maar ik heb toch uh, moeten kiezen en moeten schrapen. Deze heeft het uiteindelijk net uh, gehaald van de zeven noteringen. De laagste voor de uh, Supremes. You keep me hanging on. Deze de gasten die, uh, die komen we maar liefst twee keer tegen. In ieder geval met Smokey Robinson er zelfs bij. Later krijg je natuurlijk nog de Tracks of My Tears. Die staat heel hoog. Maar eerst deze. Ze bevestigen zelf. The Tears of a Clown. Nummer 54 voor Smoky Worms en The Miracles, de Tears of Clown. Je mag zelf kiezen. Mocht je nou afvragen, Maarten, kan ik die lijst ook nog ergens terug beluisteren. Nou Volgende week dan, uh, of terug beluisteren. ja, naast terugbeluisteren ook ergens uh, bekijken. Nou naast, uh, uh, volgende week dan uh, maken we pas de ontknoping bekend. Hè? Dus de nummers 30 tot en met 1. Dus uh, volgende week dan uh, komt hij helemaal online te staan. Dus je moet nu nog gewoon uh, ouderwets uh, met een papiertje en uh, pen even bij de radio uh, komen zitten. Daar is hij weer. We komen voorlopig niet van hem af hoor. Op, uh, even kijken, nummer 53, Stevie Wonder. And don't You Worry About A Thing. Later in de jaren negentig natuurlijk ook nog gedaan door uh, Incognito. Ik mm -hmm.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 you worry about a thing. 45 jaar oud deze van Stevie Wonder. Don't You Worry About The Thing op nummer 53 in uh, de Motown Top 60. De eerste tien die zitten er al uh, weer bijna op. Uh, het gaat uh, verschrikkelijk snel. The Supremes. Ja, naast uh, Steve, Stevie Wonder zijn zij uh, hofleveranciers. Uh, hofleverancier. Stevie Wonder die staat er vijftien keer in. De Supremes 7 keer. En dan komen we ook nog eens uh, Diana Ross een aantal keer solo tegen. Dit is uh, de tweede notering voor uh, de Supremes op nummer 52. Reflections. Everywhere I turn Seems like everything I see Reflects the love that it used to be De Supremes en Reflections op nummer 52 in de Motown Top 60. De Supremes, ja, ik heb het al meerdere keren gezegd. Maar ik blijf het zeggen, want het is een knappe prestatie. Ze staan er 7 keer in en Stevie Wonder 15 keer. Waarvan dit alweer op dit moment de vijfde keer is. Dus ook de laatste dit uur. hoor. Daarna dan wachten we even en dan gaan we volgende uur gewoon weer door met Stevie Wonder. Maar hey, het is geen straf hè, om, om, na, om na te luisteren. Op nummer 51, You Are The Sunshine Of My Life. Niks ergens aan nog. Ondergaand zonnetje op de terrasje. Stevie Wonder. You are the sunshine of my life. Uit 1972 van het album Talking Book. Ook Superstition staat daarop. Die komen ongetwijfeld nog ergens heel hoog volgende week. Ja komen we ongetwijfeld volgende week nog ergens ook uh, tegen in, uh, in, de, in de lijst. Um, ja, dat waren alweer de eerste tien. Even een overzichtje dan. Op 60 Stevie Wonder, Master Blaster, Jamming. Op 59 Telma Houston, Don't Leave Me This Way. Stevie Wonder, Living for the City, op 58. Op 57 Michael Jackson met Ben. Little Stevie Wonder met fingertips op 56. The Supremes, You Give Me any On, 55, 54. Smokey Robinson and the Miracles, The Tears of a Clown. Stevie Wonder, Don't You Worry About a Thing, op 53. Op 52 Diana Ross and the Supremes and Reflections. En zojuist op nummer 51. Stevie Wonder en You are the sunshine of my life. Het waren alweer de eerste tien in de lijst. Zijn we aangekomen bij nummer 50? Daar staan Maarten en de Vendellas voor de eerste keer met Nowhere to Run. Marthe Reeves, Marthe Reeves en de Vandella's en Nowhere to Run, Jimmy Mac, die heeft het uh, net niet gehaald, uh, die andere drie wel, onder andere deze dus, Nowhere to Run uit 1965 van het album Dance Party, ook uh, Dancing in the Street uh, stond daarop, deed in Nederland ook niet heel erg veel, eigenlijk geen een van hun liedjes, later wel een uh, nummer 1 in in uh, ja, mid-jaren 80 voor uh, Mick Jagger en David Bowie, maar... Origineel staat natuurlijk in de Motown Top 60. En hé, hey, daar hebben we ze weer. Ja, gewoon twee keer achter elkaar. Even Marta en uh, Marta Reeves en de Vandellas. Dat doen we ze meteen ook met de, de Supremes. Dit is uh, Heatwave op nummer 49. Vooruitblik op het weer komend weekend. Heatwave, Martha Reeves en de Van 49 in de Motown Top 60. Daarvoor Dezelfde, hetzelfde meidengroepje. Nowhere to Run. Ook uh, hij staat er natuurlijk meerdere keren in. En dan heb ik het over niemand minder dan Marvin Gaye. Hij is uh, nou, ook een van de hofleveranciers. Hij uh, staat er maar liefst zes keer in. Naast uh, Stevie Wonder en uh, de Supremes. Uh, die Heatwave die was overigens uh, de oudste plaat uit dit, uh, uit dit eerste uur samen met uh, Fingertips uit 1963. Misschien dat je het nog wel kan herinneren, dit was uh, dat liedje waar de familie Gay uh, toen 100.000 miljoen uh, euro voor vroeg of zo. <laughs> Omdat uh, Blurred Lines van Robin Fick en Varel en T.I.E. de verdacht veel bleek. Marvin Gay en Got to Give It Up uit uh, 1977. Uh, we komen hem hierna nog vijf keer tegen. Zes keer staat hij er in uh, totaling. Op nummer 48 deze Got to Give It Up, deze lekkere zomerse plaat. En wat, als je nou denkt van 48, was dat laag? Nou. Ik zei al, ik had een top 160 kunnen maken in plaats van een top 60. Um, toch niet gedaan. Ik <laughs> ging een beetje heel ver. Um, maar we komen hem hierna, hierna nog gewoon vijf keer tegen. Hè? Dus uh, don't worry. Gaan we door. Um, De Supremes twee keer achter elkaar. Op uh, nummer 47. Eerst deze. Come see about me. En daarna op nummer 46. Where did our love go? Allebei van hetzelfde album. Baby Love, die komen we volgende week pas tegen. Ook van uh, dat album. Top 60 Nummer 46 Ik zal vier keer en later in de lijst kom je ze nog drie keer tegen. Dit was op nummer 46. Where did our love go? Dit is lokale Omoe De omroep voor Goorlen en Riel. Zometeen gaan we door met de, de Motown Top 60. Nummers 45 tot en met 31 komen eraan. Na het nieuws van 10 uur, Erik van Vliet. Dit is het lokale Omoe regio nieuws. De belastingssamenwerking West-Brabant gaat van start met de controles voor de hondenbelasting 2019. Controles vinden plaats in de periode tot en met september 2019 en worden uitgevoerd door controleurs van Legitiem BV. Controleurs hebben neutrale herkenbare kleding aan en zijn voorzien van een legitimatiebewijs. Zo kunnen zij aantonen dat ze op verzoek van de gemeente komen kijken. Als u een hond aanschaft, dan heeft u hiervan vier weken de tijd om aangifte te doen bij de belastingssamenwerkende instanties... Alleen hulphonden hoeven geen hondenbelasting te betalen. Tot besluit het weerbericht. Het wordt wederom warm met temperaturen van 26 graden. De komende dagen gaat de temperatuur verder omlaag... maar vanaf zondag gaat die weer omhoog naar 25 graden. En maandag volgende week lichten de temperaturen weer tegen de 30 aan. Voor de Kunst is het platform voor crowdfunding in de creatieve sector...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 Het legendarische label Motown bestaat dit jaar 60 jaar en daarom presenteert Break the Week de Motown Top 60. Met hits van Marvin Gaye, Stevie Wonder, Smokey Robinson and The Miracles, The Supremes en The Temptations. Luister dus, woensdag bij Break the Week tussen 9 en 11 de Motown Top 60. Met komende woensdag de nummers 60 tot en met 31. De omroep voor Goorlen en Rio. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en engagement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl. De Motown Top 60. Nummer 45. is not Ik er maar één keer in. I'm Rick James bitch. Klo die heeft het niet gered, maar Superfreak die staat erin hè. Later uh, MC Hammer natuurlijk ook nog. You can touch this. In de jaren negentig werd er nummer 1 Dit werd nummer 2. Rick James en Superfreak staat ook in de Motown Top 60 op nummer 45. Ja, welkom. Goedenavond. avond. We welkom bij het uh, tweede uurtje van de Motown Top 60. Vorige uur kreeg je al de nummer 60 tot en met 46. Nou, dit uur de nummers 45 tot en met 31. De oudste plaat. Maar die heb je al gehad, alhoewel uit 1981. Er komt er later dit uur nog eens uit 1981. En we hebben ook nog drie platen uit 1965. Die delen dan de stempel oudste platen dit uur. Waarvan je de eerste zometeen al krijgt op nummer 44. Ja, het is de Motown Top 60 en de start van Motown dat begon bij de oprichting van het platenlabel Temla door uh, Barry Gordy. Hij is uh, de man ja, die we eigenlijk een standbeeld uh, moeten geven. Hij probeerde naar banen als prijsvechter en lopende, bandwe lopende bandwerken in de auto-industrie als liedjeschrijver en producer een bestaande te bouwen. Hij sloeg een aanbod van twee van zijn zussen af om uh, deel te nemen in een gezamenlijke onderneming. Vooral omdat hij uh, eigen baas wilde zijn. Na enkele successen als tekstschrijver, onder andere Repetit van uh, Jackie Wilson, produceerde hij voor The Mirror. In eerste nummer Got A Job. De mug een bescheiden succes, maar toen Gordy ontdekte dat er aan uh, ja, roy royalty slechts 3,19 dollar aan overhield... ...besloot hij een eigen label op te richten. Nou, met onder andere een lening van 800 dollar uit het familiefonds startte hij op 12 januari 1959 het Temla-label. De naam was afgeleid van Debbie Reynolds' liedje Tammy's in Love uit de film Tammy and the Bachelor. In eerste instantie wilde Gordy de naam Tammy Records gebruiken, maar toen hij erachter kwam dat er al een Tammy Records bestond... Koos hij voor Temla en uiteindelijk in september 1959 werd dat Motown. 60 jaar bestaat. Het het legendarische label wat oh, oh, oh zo veel uh, ja, geweldige muziek heeft voorgebracht. We hadden een, uh, een 100, top 160 kunnen maken. Het is uiteindelijk gewoon een top 60 geworden omdat het label dus 60 jaar bestaat. Het, het, het meest legendarische en beroemdste muziek, muzieklabel ooit uit de muziek, muziekgeschiedenis durf ik wel te zeggen. Met op nummer 44 deze van de Supremes. Stap in the name of love. Ah! Van de hoofdleveranciers van de lijst. Stevie Wonder staat er 15 keer in. Zij, maar liefst 7 keer. Volgens mij was dit alweer de vijfde keer dat je ze kreeg. ze staan er veel in, maar wel vrij laag. Supremes, Stap in the Name of Love. In het begin waren die liedjes van Stevie Wonder en de Supremes nog niet eens zo heel succesvol. Later werd dat anders, echt in de bloeiperiode vanaf 1964. Dat kwam eigenlijk door het productieteam Holland Dossier Holland. Echt een gouden trio van Motown. Zij schreven bijna alles. Ook echt alles werd de nummer 1. Het is echt onvoorstelbaar. 30 nummer 1. Ze hebben die op een naam staan. Geen echt A ketting, echt gewoon aan de lopende band Niet normaal, schreven al die hits eh, Onder andere dus ook voor, uh, voor de Supremes Stap in the name of love op nummer 44 Met uh, natuurlijk op uh, nou, De vocalen in ieder geval uh, Die uh, het meest duidelijk hoort uh, Altijd op de voorgrond is Diana Ross Die komen we ook nog uh, twee keer uh, Solo tegen, waarvan uh, zometeen al uh, De eerste keer, maar eerst op Nummer 43 Haha, daar zijn ze, komen ze voor de eerste keer Jackson 5, ABC Dit hè Dat Is ook niet zo heel gek, want ze waren zelf nog kinderen Jackson 5 ABC Nummer 43 In de Modem Club 60 nou, De Supremes kreeg je al vijf keer Maar nu ook solo op nummer 42 Diana Ross en Upside Down 1980 van het album Diana. I'm coming out staat er ook op, die komen we later nog tegen. My old piano, ook een hele grote hit. Maar die heeft de lijst niet gehaald. Nee. Ja, dat bedoel ik. We passen er maar 60 in, net op 60. Ja, zo simpel is het. Ah, die draai ik gewoon binnenkort wel een keertje nog uh, bij een reguliere brede week. Dit was op uh, nummer 42, Upside Down. Geproduceerd uh, door Na Rogers van Chic. Chic zelf komen er niet uh, tegen in deze Motown Top 60. Dat heeft er ook mee te maken dat uh, Chic bij een ander label zat, namelijk bij uh, Atlantic. Goed, we gaan bijna de, de Top 40 in, maar eerst nog op nummer 41, deze van Marvin Gaye en Kim Weston. And It Takes Two. Later ook nog gedaan door Rod Stewart en uh, Tina Turner. light shine through It takes two, baby It takes two, baby Me, Me and you Just take two. two It takes two, baby It takes two, baby Make a dream come, true. come true Just take two One can have Perfect for remedy dream come true. Just take two. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Just take two. Just take two. Just take two. For a special treat, two can make that A single move. It's something really kind of sweet. Yeah, one can take a walk in the room, by thinking that it's really nice. But two walk in the hand in hand is like adding just a pinch of spice. Yeah, it takes two, baby. It takes two, baby. Me, me, me and you. And you. Marvie, Kim Weston en dit takes two nummer 41. Marvin Gaye, hij, hij is een van de hoofdleveranciers naast Stevie Wonder en de uh, Supremes. Hij staat er zes keer in. Dit was uh, de tweede keer. De andere vier keer die uh, zijn allemaal volgende week. Even een overzichtje van de nummers 50 tot en met 41 op 50 van en de Vandellas, Nowhere to Run. Precies diezelfde, Martha en de Vandellas, ook op nummer 49 met Heatwave. 48 Marvin Gaye, Got to Give It Up. 47 Come See About Me van de Supremes. 46 The Supremes met Where Did I Love Go? 45 Rick James Super Freak. 44 The Supremes, Stop in the Name of Love. 43 ABC van de Jackson 5. Uh, Diana Ross met Upside Down op 42 en zojuist op nummer 41. Marvin Gaye en Kim Weston met It Takes Two. Dan gaan we voorzichtig, heel voorzichtig, naar die bovenste helft uh, toe. Dus we zijn inmiddels bij nummer 40 gebleven. En dit is de allereerste notering van een van mijn favoriete albums aller tijden. Songs in the Key of Life. Daar staat dit op. Stevie Wonder op nummer 40 Another Star. De meeste noteringen van deze hitlijst komen van het album Songs in the Key of Life. Het achttiende studioalbum van Stevie Wonder. Later komen we nog I Wish tegen Isn't She Lovely, Sir Duke, S. Staat allemaal in de bovenste helft. Dat dus komen we allemaal volgende week pas tegen. Maar ook uh, nou, tot 11 uh, uur vanavond komen nog een aantal keer Stevie Wonder tegen. Hoor. Maar man, man, man, wat staat die er vaak in. Dat is niet normaal. Dit was op uh, nummer 40. Hij zou eigenlijk nog veel hoger mogen. Maar ja, dan krijg je eigenlijk een soort uh, hitlijst van Stevie Wonder. Dan krijg je gewoon de nummers. 1 tot en met 15. Stevie Wonder had ik niet heel erg gevonden. Maar ja, dat kan eigenlijk niet. Hè? Stevie Wonder, Another Star, op nummer 40. Eén plek hoger. Hey, ze staan er drie keer in. We komen ze nou voor de eerste keer tegen? Daar heb je ze. The Temptations. Staan er, uh, staan er drie keer in. Dit is uh, de eerste. Later ook Nog gedaan door uh, The Rolling Stones. Ain't Too Proud To Back. En op hetzelfde uh, album Getting Ready staat ook uh, Get Ready. Later uh, ook nog gedaan door uh, de enige blanke band uh, op het label Motown. Maar daar kom, uh, kom ik volgende week op terug. Dit is uh, Ain't Too Proud To Back, The Temptations, nummer 39. I wanna keep you Goed, er zijn uh, niet heel erg veel uh, slechte nummers uh, uitgebracht op het uh, motown label. Die conclusie kunnen we wel stellen op nummer 39 1 to Powerback van de Temptations. En één plek hoger: daar vinden we deze mannengroep. Komen we later nog een keer tegen. Vrij hoog, denk ik. Dit is uh, de eerste van de twee keer. I can't help myself. Shubay, honey buns. dit zijn de Four tops. Ik ken het helemaal zelf, staat erin. Sugar Pie, Honey Bunch. En één plekje hoger, daar vinden we weer uh, blinde paniek. Geen paniek, nee, uh, hij zou me niet aankomen, maar ik ook niet. Stevie Wonder, daar, daar is hij weer, toch? Ja, de oudste platen dit uur, samen met dus die van de Four Tops en uh, de Supremes, die je eerder hoorde met stap in de Name of Love, alle drie uit 1965. En ja, we zijn uptight, hoor. we gaan uh, helemaal op schema. Uptight, Everything's Alright staat op nummer 37 in de Motown Top 60. En mama, man, man, komen deze man nog later nog meer veel tegen. B.V.Wonder en Uptide, everything is alright. 1965, op nummer 37, op dezelfde album stond ook uh, Blowing in the Wind, de Dylan cover, maar ja, die heeft hem niet gehaald, hè. Die, is niet zo, uh, die is niet zo legendarisch als die andere 15 platen die er van hem in staan. Dan doen we naar nummer 36, The Miracles, die staan daar solo. Opvallende notering is dat. Want Smokey Robinson en the Miracles die kwamen natuurlijk al tegen met Tears of a Clown. Komen we later ook nog tegen met um, The Tracks of My Tears. Um, dan hebben we dus um, Smokey Robinson. Hij schreef ook nummers voor anderen. My Guy van Mary Wells. My Girl van The Temptations. Komen we later uh, in de top 30 uh, tegen. Um, maar The Miracles die hadden solo ook een, uh, een hit en die heeft het vergeschopt op nummer 36. Daar staat hij uit 1976. Uh, yeah. Oh yeah. Ah, hij hoort er absoluut in thuis. Yeah, op nummer 36. And and love Machine. This is nice. De zijn de lijst nu niet uit. Want daar staan ze hoor op nummer 36. The Miracles en Love Machine. Laten we dus ook nog één keertje met, uh, met Smokey Robinson. Dit was Love Machine op nummer 36 in de Motown Top 60. Ja, Motown, het legendarische label. Dit jaar bestaat het 60 jaar. En ook deze groep bestaat 60 jaar. Ze bestaan nog steeds, niet meer helemaal in uh, dezelfde bezetting... Maar ze staan er twee keer in. Dan heb ik het over de Icely Brothers. Twee keer staan ze er maar in natuurlijk. Ik ben groot fan van de Icely Brothers. Maar al het andere werk, dat is niet op Motown uitgebracht. Dus volgende week dan komen we dit Old Heart of Minus Week voor You tegen. Maar nu eerst op nummer 35 bij the in Smaal. Ice Brothers, net zoals Motown bestaan zij dus uh, 60 jaar en ze staan erin nog. Twee keer. Heel lang hebben ze ook niet bij Motown gezeten, dus uh, vandaag. Behind a faded maal op nummer 35 in de Motown Top 60. En daar is hij weer nog. Stevie Wonder, toen hij 18 jaar was, toen uh, bracht hij dit uit. In Nederland is het nog niet eens zo heel bekend, dus ja, waarschijnlijk dat het daarom ook niet zo heel hoog in de, in de lijst staat. Maar hoe cares, we komen hierna nog een stuk of zes zeven keer uh, zoiets tegen. Dit is For Once in My Life op nummer Vier so en at me before. For oh, once, I have something I know won't deserve me. I'm not alone now. De Motown Top 60. Ah. Come Nummer 33. Dance, disco, classic dit. Het is dus een algemeen lijst hier, dus hij staat vrij hoog. Diana Ross. volgende week komen we er nog twee keer tegen met de Supremes. Maar solo komen we hier naar, uh, niet meer tegen. I'm coming out. Ja. Nummer 33. Diana Ross. Ja, dan uh, zijn we er alweer bijna doorheen, uh, tenminste, bij de eerste helft. We gaan naar de nummer 32. Wat niet veel mensen weten, is dat uh, dit uh, volgende nummer dan is geschreven door Norman Whitfield en uh, Barrett Strong. Barrett Strong, die komen later nog tegen, met, uh, met Money. Hè. Die is uh, uit 1969, dus, of 59 zelfs, dus net zo uh, oud als Motown zelf. Um, dit, het origineel, dat is uh, of in ieder geval de uitvoerende, dat is van The Temptations. Ook uitgebracht uh, op, uh, op Motown. Edwin Starr, die uh, die de versie die staat erin. Uh, hij had ook nog 25 Miles. Nou, dat heeft niet, uh, die, die staat er niet in. Uh, en later ook nog gedaan door Frankie Goes to Hollywood en natuurlijk Boesprings en de E-Street Band. Maar ja, die zijn natuurlijk niet op Motown uh, uitgebracht. Maar de versie die hem uh, ja, dus heeft, uh, ja, ver heeft geschopt tot in deze lijst op nummer 32 is die van Edwin Star. War op nummer 32 in de Motown Top 60. Me. Ah!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 Stevie Wonder, Smokey Robinson and the Miracles, The Supremes en The Temptations. Luister dus, woensdag bij Break de Week, tussen 9 en 11, de Motown Top 60. Het komende woensdag de nummers 30 tot en met de nummer 1. Ja, komende woensdag. In dit geval is dat uh, gewoon volgende week woensdag ja, inderdaad. Hè, maar dat spreekt eigenlijk voor zich. Even een overzichtje van uh, ja, de nummers 40 tot en met 32 en dan krijg je nog de nummer 31. Op 40 Stevie Wonder, Another Star, 39 The Temptations, 1 2 Pauw, Back. Four Tops, I Can Help Myself, Sugar Pie Honey Bunch op uh, 38. 37, Stevie Wonder met Uptide, Everything's Alright. Op 36, The Miracles met Love Machine. Icey Brothers, Behind the Pain Smile op 35. En For Once in My Life van Stevie Wonder op 34. 33, Diana Ross, I'm Coming Out. En op 32, zojuist gehoord, Edwin Starr en War. Ja, en dan gaan we naar de nummer 31. En eigenlijk laat die al horen hoe goed volgende week wordt, die top 30. Dit is een heel mooi vooropproefje. Want als deze er al niet in staat, yeah, in de bovenste helft. Stevie Wonder, Higher Ground, sluit ik mee af. Ik spreek je heel graag volgende week. Of gewoon komende vrijdag al hè? bij het hou niet op. Nog een hele fijne avond. Lekker, Motown. People, keep on...